In conservatieve kringen is nog veel weerstand tegen het besluit. Wel is het nog steeds niet mogelijk dat homoseksuele volwassenen scoutleider worden. Liberale leiders binnen de organisatie willen dat ook dit verbod wordt opgeheven. President Obama verdedigt het gebruik van onbemande vliegtuigjes... als een gerechtvaardigde verdediging tegen terroristen. Wel wil hij het gebruik ervan beperken. Buiten oorlogsgebied mogen ze alleen nog worden ingezet... als de veiligheid van de Amerikanen in het geding is.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 In Enschede werd het 2-0 voor Utrecht. De return is zondag. Koei de Eagles is iets dichter bij promotie naar de Eredivisie. De voetballers wonnen de eerste play-offwedstrijd tegen FC Volendam. In Deventer werd het 3-0. De andere play-offwedstrijd tussen Sparta en JC eindigde in 0-0. Het weer. Vannacht blijft het in het oosten zo goed als droog... en gaat het aan de grond enkele graden vriezen. In het westen en noordwesten liggen de minimaal rond 6 graden en valt er regen.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 Het is volle maan vannacht en het is, uh, uh, nou het kan zelfs vriezen op sommige plaatsen in Nederland. Het is toch ongelooflijk. Het is eind mei en we hebben allemaal de winterjas weer aan. Maar nachtzuster is er gewoon zoals altijd. Met vragen en met antwoorden. En dat betekent dat je kunt bellen naar 0800 1121 om dit programma samen te stellen. Heb je een vraag waarvoor, waar, ja, die je graag zou willen voorleggen aan uh, mensen die er verstand van hebben... dan is dit je kans. Bel naar 0800-1121. Stel je vraag en dan is er altijd wel iemand die luistert die een antwoord uh, heeft. En die dan ook weer belt naar 0800-1121. Mailen mag ook. Apenstaartje, Twitteren kan via @nachtzuster en er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden op omroepmaxnl slash nachtzuster. En dan even linksboven de chat aanklikken. Zo eenvoudig is het. Van je naam invullen en dan zie ik je hier in een schermpje verd verschijnen. Verdwijnen, wou ik zeggen. Dat zou gek zijn. Er is ook nog eens een keer een Facebookpagina te vinden op facebook.com slash Nou, En als je nu geen manier vindt om het te bereiken, weet ik het ook niet meer. Maar het makkelijkste is 0800-1121.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 Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, weet je wat <totipen> ik Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, we zijn er bij. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo, ik de morgen. Nachtzuster, we zijn er bij. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik zonder de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, ik zonder de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, nachtzuster, hey, oh, nachtzuster, oh, nachtzuster. Naartschuster. Naartschuster. Oh, oh, oh. Naartschuster. Oh, oh, oh. De pijn, de Doe maar, heten ze. En het kon wel eens uh, iets groots worden met dat bandje. Nachtzuster, heet het liedje. 0800-1121. Richard, goeie... Nou, een goeie nacht. Doen we nog even. Zeven minuten over twee. Oké, okay, goeie nacht, nachtzuster. Hoi, Richard. Zeg het eens. Hoi oh, ja. Het gaat over mijn koptelefoon. Ja. De mijne? Dat staat links en rechts op. En wat, wat doe ik mezelf tekort of wat gaat er fout als ik een mannesom zet? Oh ja. Nou, waarom is dat... Pak hem er even bij, hoor. Oh, dan kan ik je niet horen. Wacht even. Ja, hij is, hij is ook... De vorm is ook zo dat als je hem andersom zet... dat volgens mij de pasvorm niet goed is. Is dat zo? Mijn oren zijn natuurlijk hetzelfde. Hij zou bijvoorbeeld net zo goed andersom kunnen, natuurlijk. Ja, dat zit niet lekker. Maar ja, waarom is dat dan, hè? Nee, maar het staat een L'tje en een R'tje op, dus dat is... Ja, dus er moet verschillen in zitten. Bij mij wordt aangeraden om, om hem zo op te zetten. Ja, nee, dat, dat, kan, ik, dat kan ik me voorstellen. Hé, hey, wat een goede vraag, Richard. Ja. Hm. En waar gebruik nou. jij die koptelefoon voor? Nou, ik heb even in het ziekenhuis gelegen, had ik zo'n zo zo huurtelevisie. En om anderen niet te storen, moest je zo'n zo zo koptelefoontje op hebben. Ja. En daar stond ook links en rechts op. Toen viel het je op inderdaad. Ja. Nou, waar ik altijd last van heb is dat je. Was ik warm? Zit nu ook zo bij me. Dat je dat je uh, inplugpunt van je koptelefoon is rechts of links. En in dit geval, of meestal is dat inplugpunt rechts. En dat betekent dat je dan het draadje voor je langs of achter je langs moet, omdat dat aan, je linker, aan de linkerkant van de koptelefoon... dus meestal bij sommige zenders heb ik hem achterstevoren op, omdat ik dan geen last heb van het draadje, zeg maar. Ja, oké, okay, maar volgens mij zit er een diepe, diepere grond achter, waarom dat, uh, dat per se zo voorgeschreven wordt. Ja, dat denk ik ook. Dat is wat een raar vraag. Ja, nou, daar willen we achterkomen. Ja, dat gaan we doen, Risha, dat moet lukken. Ik, okay. uh, ik ga op zoek naar het mysterie van de koptelefoon, links en rechts. Waarom zit, uh, zit dat er eigenlijk op? Wat is het verschil? Oké, okay, dan heb je nog één stuk Ja, als dat mag. Ja. De, de, de vertaling van uh, wie van jaren taak van Reinhard Maai... die zingt dat zelf in het Nederlands als de dag van toen. Ja. En dat is zo'n mooie vertaling dat ik wil weten wie dat gedaan heeft. Oh. Even kijken hoor, want ik ken het niet. Zeg het nog eens. En dat mij, wie voor jou een taak? En dat denk je dan zelf, van heer, het uh, ja met Duitse accent, als de dag van toen. Als de dag van toen. Hm. En dat is zo'n uh, schitterende vertaling. Nou, daar moet toch achter te komen zijn. Dat moet iemand weten. Ja. Nou, ik ga mijn best doen, Richard. Nou, twee vragen, Dankjewel. Oké, okay, jij bedankt. Dag, goedenacht. Hoi. 0800 1121, als je een antwoord weet op één van de twee of misschien wel allebei de vragen van Richard. Harold, goeienacht. Goeienacht. Uh, Astrid, met Harro spreek je. Harro, ja. Ik wil graag, um, ik heb een vraag, Eén vraag, maar ja. ik wil graag uh, vulpen inkt maken. En, <laughs> ja. Oh, ik van, hou er zo van als mensen dat soort dingen. Want ik kan het ja. gewoon niet kopen. Um, oh. Ik wil bruine inkt hebben. En nou heb ik begrepen dat je dat met. Ik heb een, een lijstje gezien een keer in mijn recept. En daar stond bij galleszuur. En ik wist eerst niet wat het was. Hmm. Nu weet ik wel ongeveer wat het is. Maar ik weet niet hoe ik het. Uh, in de goede vorm krijg. Oké, okay, de goede hoeveelheid bedoel je. Ja, nou, het, het, is, het moet van een galnoot of een galappel komen. En dat is een van de. Een bolletje wat op een eikenboom zit. en dat wordt door een galwesp gemaakt. Oh. Ja. Het is nog een hele toestand. Ja, dan moet je weer zo'n ding. Uh, moet je dat weer opzoeken. Um, kan je dat er zo afhalen? Is, het, <laughs> is, dat, uh, is dat. beschermd? Mag dat gewoon maar? Galleszuur. Ja. En waarom willen we bruine vulpen inkt maken? Um. Ik, ik weet niet of jij dat ook wil, maar um, <laughs> nou ja, nu wel wil graag bruin, ik wil graag met bruin schrijven. Ja, maar heeft het een reden of was het gewoon op een Doordweekse dinsdag dat je dacht van goh... Nee, dat vind ik mooi. Ja. Nee, dat is al een tijdje zo, dus niet in Doordweek. Nog... Ja, nu wil ik dat ook. Ah, ah. <laughs> ah, ik heb, ik, echt waar? Ja, maar niet met een filpen. Ik vind een filpen heel onprettig schrijven. Maar nou wil ja. ik een bruine pen. Waarom kun je nooit een bruine pen kopen? Ja, je kunt wel... Ik, ik ben wel... Ik heb wel een... Uh, omdat ik met... Uh, ik heb wel een, uh, een cd-marker gevonden die bruin lijkt. Oh, ja, je die kunt vast wel... De, die wordt verkocht als oranje en die, die <laughs> lijkt heel bruin. Oh, maar je kunt vast... Ik zit even mijn aantekeningen. Ja, omdat voor de envelop... Ja is vulpen niet altijd handig, want dat vlekt ja. als het gaat regenen. Ja. ja, nee dat is niet heel praktisch, maar ik vind de vulpen ook gewoon niet fijn schrijven, maar ik, waarom schrijven we eigenlijk met blauw? Ja, volgens mij heb je daar wel eens een vraag over gehad. Ja, dat is al best. Blauw, er is iets met blauw en zwart en dat uh, als je een document ondertekent, moet dat met zo'n kleur. Ja. Nou, maar zwart snap ik, want dat is, dat, dat is makkelijk te kopiëren en zo. Maar waarom schrijf je ja, eigenlijk dat blauw? Dat vind ik, nou, vind ik nou juist niet. Vind je het niet? Ik, ik vind ja. ja. ik snap het ook, maar te, daar ben ik dan misschien dwars in. Ja. Um, waarom zou ik niet met rood mogen? Je kan nee, je met rood mag niet. Ja, ik weet dat het niet mag, maar je kunt het uh, net zo goed kopiëren... Ik en mocht van mijn moeder nooit meer rood in... schrijven. Ja. En tegenwoordig, tegenwoordig kopiëren we allemaal in kleur. Dus ik zie het probleem niet. Oh, sorry, ik breek even de studio af. Ik moet even mijn moeder bellen. Even kijken, dan moet ik hier achter. Hoop ik dat dit kan. Oh nee, dat doet hij niet. Ops, nee, dat gaat niet. Ik denk, bel even mijn moeder. Ik mocht van mijn moeder nooit meer rood schrijven. Ja, ik mocht echt nooit met rood schrijven. Ik weet dat mochten niet we wel. allemaal niet, want dat mocht, dat moest de juf die mocht alleen met rood schrijven. Nee, dat was het niet. Wat was het dan? <lacht> en, de, en de boekhouder mocht met rood schrijven? Want een, oh, ja, maar dat was een soort verbetering of zo, bedoel je, of ja. niet? Maar Ik weet niet, het iets uh, met socialisme of communisme te maken. Zou dat het zijn? Ik kom wel uit een hele rode gemeente. Dat geloof ik niet. Ja, nee, dat is het ook niet. Nee, ik weet niet wat het was, maar mijn moeder. Wat zei ze? Ik dacht ja, ik dat ik een doe... goede vraag maar dit wordt gewoon een onzinverhaal. Nee, helemaal niet. <lacht> Hoezo wordt het een onzinverhaal? Alle informatie doet het toch toen? Als, als ik soms heel lang licht, nog licht te luisteren, dan. Ik kom er aan het eind mensen met vragen en met een verhaal en denk, oh, oh hoe krijg je deze mensen nog voor het eind van de studio? Oh. Hoe rond je ze af, met, terwijl... Ik, ik luister vol bewondering hoe je dat altijd doet. Maar ik vind dat zo grappig dat iedereen altijd andere mensen zo vermoeiend vindt. Terwijl jij belt over het galluszuur waarmee je ja, bruine is, vulpen in kunt, kunt maken. <laughs> En, en, en, en soms denk je, nee, dat kan je gewoon opzoeken op internet of in een encyclopedie. Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, ik zou nooit aan, eraan denken om galasuur op te gaan zoeken in een encyclopedie. Terwijl nu... Nee, die zijn nog aan de, de oude huismiddeltje, denk ja. ik. Nou, dan leer ik weer eens wat vannacht. Hallo. Hi, mam. Dag. Hi. Hé, hey, mam. Ik, ik zit even in een gesprek hè, met iemand. Met, ja? met Harro. Die uh, wil bruine vulpen inkt maken wat wil die maken? Een bruine vulpen inkt. Ja. En nou, uh, zo in het gesprek kwam naar voren dat ik van jou vroeger nooit met rood mocht schrijven. Weet oh. je dat nog? Nee, dat weet ik niet. Oh. oh. Zou ik niet weten waarom dat niet mag. Nou, dat vind ik een beetje anticlimax climax uh, nu meteen aan ja. nou het begin van de uitzending. Ja, hè. Ik, ik... ik heb wel eens gezegd je mag geen brieven met rood. Schrijven. Nee, precies. Precies. Nee, want dat is hartelijk. Ja. Zie ja. Maar dat had je dus gewoon helemaal zelf verzonnen, realiseer ik me nu opeens. Nou, dan weet ik niet hoe ik daaraan kom. Hoor. Dat zal ik misschien ook wel van mijn moeder geleerd hebben. Nee, want mijn moeder die schreef niet. Nou, van mijn vader misschien. Hoezo schreef oma niet? Um... Dat is waar. Als ik een, een verjaardagskaartje kreeg, kreeg ik altijd een verjaardagskaartje van opa. Nooit van oma. Ja. Opa, die kon niet zo, oma, die kon niet zo goed schrijven. Oh. Die... Uh moest toen ze elf jaar was van school af om naar huis te worden en om? Nee, oh. om, omdat ze een zusje kreeg waar ze voor zorgen moest. Oh. Nou, dat, dat, dat... dat verhaal maak ik er zelf maar van. Ja, dat denk ik ook. Maar ik met... heb niet zoveel school gehad. Nee. Maar met rood schrijven, ik weet nog, vroeger dan zei hij, inderdaad, dat is, jij inderdaad, dat zit in mijn achterhoofd, dat je ja. zei dat is de kleur van de haat. Maar, dat ja. is, maar de, rood ja. is toch niet de kleur van de haat? Nou, ik weet niet of het de kleur van de haat is, maar als je iemand een boze brief schrijft, als je boos bent of iemand, dan, dan schreef je dat met rood. Oh. Dat, euh, ja, dat, dat weet ik ook niet hoor, hoe ik daaraan kom. Want dat nee. heb ik mijn hele leven geweten, denk ik dan. Ja, nou ja, ik dus ook. <laughs> Zitten we mooi aan vast. <laughs> nou, dan weten we genoeg, mam. Dank je wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dank je. Dag. Doeg. Nou, Harold, dat heeft er dus niks mee te maken. Dag. Ah. Ah. Ja, ja. Nee, ja. ik vind het heel leuk. Ja, nee. <laughs> maar het is grappig dat ze dan eerst zegt, ik weet het niet meer. En vervolgens dan gewoon ook weer heel goed weet. Goed. Um, ik, het... ik krijg wel eens een brief in rood. En dat vind ik nou, heel dan allemaal... weet je nu wat ze bedoelen. Ik heb, nou, nee, hele lieve oh, brieven ook niet. Oh, krijg je lieve rood? brieven in rood? Rood, oranje, blauw, bruin, allemaal door elkaar. Nou, dat niet anders. van mijn moeder. Nee, nog niet. <laughs> Wie weet. Maar ja, jij hebt dus wel iets met die gekleurde inkt. Wat grappig. Ja, ik ga ook eens op zoek. Het lijkt me leuk om met bruin te schrijven. Nou, ik, schrijf met, ik schrijf met paars en met uh, uh, blauw. Hmm. Ik heb nog geen goede kleur bruin te pakken gekregen. Okay, je, maar... kan, je, je, kan geen, uh, je kan het niet kopen. Anders kon je wel gewoon zeggen, nou, ik koop een pot inkt. Kun je, geen, uh, kun je niet gewoon, hoe heet dat spul, uh, ecoline in je vulpen doen? Mm. Ik denk maar even met je mee. Nee. Oh. Ik heb, ik heb een, een, een potje groene inkt gekocht bij de, bij de Hobbywinkel. Ja. En ik heb die pen echt moeten, uit elkaar moeten halen en moeten schoonmaken. Dat, dat droogte op een rare manier. Oh, op. oh, ja. En dat stond op voor vulpen en, en tekenpen en zo. En toch was het geen goede, werd het, was het te dik. Kijk. Nou, ecoline dus... weet ik niet. Ecoline is iets anders. Dat is, ik weet niet of dat... Het of, of dat, dat kan wel met een Indo pen, maar een kroontjespen, weet je ja. wel. Maar met een vulpen weet ik Nee, dat zou ook wel eens kunnen dat dat opdroogt... en dat je pen daarna naar de gallemiezen gaat. Ja. Nou ja, uh, inkt in bruin. Kun, kun je dat zelf maken? En uh, uh, kan dat met ja, galleszuur? En... Het mooiste zou zijn dat ik, dat ik een, een soort... Dat recept. Een, een recept heb voor basis inkt waar je dan... <laughs> Ja, een beetje bruin, uh, apart. Uh, dan kan ik, kan ik ook een ander kleurtje doen. Ja. Paars. Het wordt steeds duurder, jongen, een potje in. Ook nog eens een keer. Nou, ik weet niet hoe, een, uh, hoe galszuur het op de markt doet op het moment. <lacht> ja. de wereld. Ik weet ook niet of er een wereldmarkt voor galszuur is. Nee, precies. Maar voor, en maar als denk het, het dat aanbod klein zelf is, maken. Is, is, Ik het denk is. dat je het zelf kan maken. En ik heb laatst die bolletjes op zo'n eik gezien. Dus het komt ook in Nederland voor... Maar uh, ik weet niet hoe je dat dan zuur maakt. 0800 1121 Ik ga mijn best doen, Haro. Dank je. Uh, wacht even, kan ik je uitzending uh, later nog terugluisteren? Even? Ja, uit een treuren in een, zelfs. In een podcast? Wat zeg je? In een podcast? Ja, uh, dan moet je even kijken op uh, omroepmax.nl slash nachtzuster. Doe ik, dank je. Ja, oké, okay, doeg. Nou, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ja, hartelijk bedankt voor de leuke vraag. Ook namens mijn moeder, die we net weer wakker bellen... en die dan ook altijd reageert alsof ze op mijn telefoontje zit te wachten. vind ik wel zo schattig. Goed, dag Haro. Je keer, ja. Neem je nog een keer waar voor mij? Uh, Jazeker, uh, dinsdag. Uh, ik bedoel vrijdag eigenlijk. Nee, op vrijdag voorlopig niet, want het vindt ze zelf te leuk. Er is niemand meer die dit nu kan volgen. Maar jij en ik wel. Jawel, alle luisteraars van Radio Zee. <laughs> ja, alle, allebei. Um... Hi, <laughs> Dag Haro, dankjewel. John, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hi. Het was een leuk gesprek over die inkt. Oh, Als je nou gewoon blauw, blauw en rood mengt, dan heeft hij bruin. Nee, paars. <laughs> toch? Nou, ik heb toch altijd... Uh... Nee, blauw en rood wordt bruin. Ligt eraan hoeveel je erin gooit. Oh, oké, okay. nou, dan kun je een beetje mee mixen. Maar die nootjes, ja. die, die, die, die worden toch ook echt heel donkerblauw. Dus daar heeft hij ook niks aan. Oh. Maar ja, misschien dat je dat maar dan goed, als prijs ervaart. Oh, maar je weet dat toevallig dan? Ja, toevallig. Oh. Um, Waar ik verbelde is dat uh, verhaal met de uh, met hoofdtelefoon. Ja, oh, vertel. Ik neem aan dat je wel eens een keer naar een uh, concert bent geweest van een klassiek orkest. Oh, van een klassiek orkest. Die... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Nou, als je een orkest <laughs> voor je ziet, ja. dan zitten de violen links, de bassen enzovoort zitten rechts. Oh. En als ik dat ding nou verkeerd op mijn hoofd zet, dan ja. zit mijn orkest volledig verkeerd. Dan zit mijn orkest achterste voren. Juist. Dat is niet goed. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, dat daar dus is het niks niet. Je rechts niet... op die hoofdtelefoon zetten. Maar, ik je op een, maar is het raar? En niet naar het orkest kan luisteren. Nou, het is natuurlijk niet erg. Nee. Maar, kijk, er zitten ook mensen in het concertgebouw achter het podium. Ja. En die hebben hetzelfde verschijnsel. Ja. Maar als je echt naar een orkest wilt luisteren, dan ga je normaal niet erin in de zaal zitten. En dan zitten de violen links en de bassen rechts. Goh. Oh, wat leuk. We kunnen nu op de achtergrond jou horen. Ja, ik hoor, ik hoor jou. <laughs> ik denk, er zit iemand door je heen. Te ik hoor mezelf twintig seconden later ja, maar, de kamer vertraag... binnenkomen. Dat <laughs> is ook wel hard. Ja, dat is wel leuk om jezelf een keertje te horen. Maar, maar dan moet je even met de satelliet en dan... hebben we terug. Ja. En hoe om zit je? Ja. Nee, uh, ja, helemaal duidelijk. Ik kan hem. meteen, dit is ook wat, de eerste vraag alweer ja, afwinken om uh, 22 minuten. En, en uh, het gevolg als je, veel hoofdtelefoons die zijn zo gemaakt, dat ze een bepaalde pasvorm op je hoofd hebben. Zet je hem anders, andersom op, dan uh, helaas zit het niet zo lekker. Oh, ja, ja nee, dat is inderdaad en, bij die van mij wel het geval, ja. De professionele hoofdtelefoons met, van dat merk met een S en eindigen op een R... Die jullie gebruiken waarschijnlijk, of een B en een R, want dat zijn de meest gebruikte. dan um, die, die hebben vaak een, een platte, een volledig platte band. En die kan je wel omdraaien. Oh. Oh. Maar heel veel hoofdtelefoons hebben een soort pasvorm, dat die lekkerder op je hoofd zitten als je hem goed opzet. Ja, deze zit heel lekker. Ja. Ja, Oké, okay, nou uh, duidelijk. Maar het is er ook niet een van vijftientjes die je op je hoofd hebt. Is dat zo? Is het een hele dure? Ik, ik weet het niet hoor, met die bezuinigingen van tegenwoordig. Ja, maar daar wordt ik niet op bezuinigd. <laughs> oh, dan weten we dat ook weer. Nou, het, was, het was geweldig om je een keer te spreken. Nou, insgelijks dankjewel. En succes verder met het programma. Dankjewel. Dag John. Goedjes, dag. Dag. Andrea. Goedemorgen, ja, Astrid. Hallo. Hoe gaat het? Oh ja, nou weet ik het weer. Andrea is een meneer. Waarom meneer? Dat, de, meneer? Ja, ja, ja, ja. Is oh, altijd ja, een... ja, ja, klopt. Het, ja, het is altijd een, heel verwarrend. De Italiaanse naam uh, is voor een heer. Ja, nou ja, dat mag ook, maar dan verwacht ik altijd een meisje. Maar dat is natuurlijk ja. helemaal niet zo. Nee. Hé, uh, uh, ik heb een hele mooie vraag. Mooi. Al zeg ik het zelf, hè? Ja. Uh, de regenboog. Ja. Komt hij altijd met dezelfde kleuren voor? Of kiest hij iedere keer uh, zelf uh, uh, met welke kleur dat die gaten schijnen? Oh, fantastisch, ja. Ja, dat wou ik het graag weten. <laughs> Wat een prachtige vraag. Ja, dank je. Ja, ja ik, het is, ik weet het antwoord, maar ik bemoei me er niet mee. Want ik vind het zo'n mooie vraag. dat Ik hoop dat iemand een, een regenboogdeskundige erover belt. Ja, dat hoop ik het ook. Ja, maar uh, uh, jij denkt dat de regenboog gewoon de ene keer uh, van uh, rood naar paars naar blauw gaat... en van de andere keer van rood naar groen naar oranje? Ja, of als ze telkens bepaalde kleuren altijd erin zitten... en uh, sommige kunnen overgeslagen worden, dan wou ik het uh, inderdaad van een regenboog... Uh, dus kundige, iets meer ervan uh, weten? Nou, ik vind het uh, een, uh, een prachtige vraag, Andrea. Waar ga je naartoe? Ik ga nu van Helmond richting Goirle. En ben je geladen? Ik ben geladen, ja, ja, ja. Oh jee, nou daar gaan we hoor. Oké. Okay. Gaan we even. Nee, hou, niet ophangen. Ja, hoef ik niet op hangen? Nee, we gaan even raad wat die rijdt spelen. Oké. Okay. Even kijken hoor. Um, kun je het eten? Ja, je kan het absoluut eten. Is het chocola? Nee, het is geen chocola. Is het, uh, zijn het koekjes? Nee, het zijn geen koekjes. Is het brood? Het is geen brood. Is het groente of fruit? Het is geen groente en geen fruit. Um, maar je kunt het wel eten. Kun je het eten in de vorm waarop jij het achter in de wagen hebt? Uh, sommige wel, niet alles, maar sommige wel. Is het vlees? Het is geen vlees. Wacht even hoor. Uh, vlees, groenten, fruit, koekjes. Alle belangrijke voedselgroepen hebben we al gehad. Vis. Ja, het is vis. Ah, hé, hey, dankjewel Andrea. Hartstikke bedankt. Goeie complimenten reis. Voor, complimenten voor het mooie programma. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Okay. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen. Onder andere op de vraag van Andrea over de regenboog. Hey. Vlieg met me mee naar de regenboog. Kijk. Shallow, Alitawa. Soms zijn er momenten, daar ik aan je denk, al komen die maar weinig voor. Ser amore ga hilda sera cant here sera mafiu ora kana masinto torora ma hey als met is in naar als Rainbow, ik denk niet aan jou. Shalom, is maar is net er er is de er is niet, er alle niet, er er Bebe me met de regenbo rainbow ik hou alle variaw hau alle L'amour c'est de papy sexe Quoi le tien du l'amour de l'agent de la quoi le She's a punishing, and my heart is overturning love. And my feeling, and my swirling, and my tanning overturning love, love. But I get that, but I get junkie, but I get that, even that, I get that, but I get that.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 Denk wel, ik haal alleen maar ja. Nu ga ik er doorheen zingen. Misschien hadden we het inderdaad met padleeuw moeten proberen. Nee, natuurlijk niet. Anouk deed het hardst. Maar het heeft zoiets feestelijks als hij dit zingt. Vlieg met me mee. Paul de Leeuw was dat ooit met zijn soort van persiflage... op een zongfestivalliedje. Maar eigenlijk was het natuurlijk gewoon een open sollicitatie. Uh, 0800 1121 kun je bellen met al je vragen en je antwoorden. Bijvoorbeeld op de vraag van Andrea, die hij zojuist stelde... over de regenboog of die altijd dezelfde samenstelling van kleuren heeft. Uh, Haro wil weten hoe die bruine vulpen inkt kan maken. En dan... Uh, Vooral heeft hij het over galleszuur. Dus mocht je weten hoe je dat fabriceert, laat het vooral even weten. En Richard, die belde, die wil graag weten het liedje van Reinhard Meij. Um, Wie von ja und... Nog wat? Heb ik niet helemaal volledig opgeschreven. De vertaling als de dag van toen. Wie de, die prachtige vertaling heeft gemaakt, mocht je dat weten. 0800-1121. Bert, goedenavond. Goedenavond, Astrid. Hallo. Heb we nog uh, zin... in? Heb je nog zin in een spelletje raad wat hij rijdt? Is het algemeen vrachtwagenchauffeur vannacht weer? Ja. <laughs> ja, het is ik toch gezellig. heb altijd zin in de raad wat hij rijdt. Maar dan moet ik nou. het, het probleem is altijd ik moet daarvoor gaan zitten, want op een of andere manier moet ik zeg maar de vibes echt goed. Uh, ik moet vormen kunnen zien in de, in, in, in de, de vrachtwagen voor me kunnen zien en voelen wat je aan boord hebt. Aha. Maar je bent geladen? Ja hoor, hartstikke geladen. Zijn het spijkers en schroeven? Uh, nee. Oh. Kun je het eten? Uh, nee. Is het van hout? Nee. nee. Is het van plastic? Ook niet. Is het van stof? Uh, nee. IJzer? Nee. Kunststof? Nee. Um, is het organisch? Nee. Dat me wat. Heeft het geleefd? Ja. ja. Nee, nee, het heeft, het heeft niet geleefd. Oh, het leeft ook niet meer. Het zijn ja. geen plantjes. Als plantvorm misschien wel. Oh, dan wordt het ingewikkeld. Het heeft misschien ja. als plantvorm geleefd. Um, olie? Uh, nee. Oh, is het vloeistof? Ja. Benzine? Nee. Oh. Melk? Nee. Want je, oh, kun. je het wel drinken? Ja, zeker. Dat is hartstikke lekker. Bier? Uh, nee. Wijn? Oh, niet. Frisdrank? Het, het is niet alcoholisch. Het, het is fris. Graag inderdaad. Hey. Ik, uh, uiteindelijk kom ik er altijd. Het kan een hele uitzending duren, maar op een of andere manier voel <lacht> ik me dan toch heel trots. Goed. Ja, maar terecht. Waar, waar belde je over, Bert? Uh, over de vraag uh, waarom een uh, koptelefoon is uh, zoals die uh, is. Ja. En uh, uh, ik denk uh, dat de vraag ook wel beantwoord is door een vorige beller. En uh, dat is uh, dat. Uh, uh, dat het te maken heeft met, met de pasvorm, uh, maar ook met, uh, met de kwaliteit van het uh, toestel. Ja, maar het schijnt Ado, toch ook wel heel erg te maken te hebben met um, de samenstelling van de muziek. En de, uh, als je muziek luistert naar de manier waarop het is uh, uh, opgenomen en gemixt. Heb ik me inmiddels laten vertellen aan alle kanten. Uh, ja, als links-rechts is en rechts-links is, dan uh, is het de stereo. Ik denk niet dat het zo heel veel uitmaakt. Oh, oké. Okay. Nou, duidelijk. <lacht> um, <lacht> als jij het zegt... <lacht> Oh, jeetje. Ja. Uh, de de pasvorm, de oren die staan uh, nooit echt plat op het hoofd. Nee. Maar die, maar die wijken altijd een beetje, een beetje naar, naar de zijkant. Nou, een beetje. Uh, naar, naar voren. Ja. En, soms ben je bij de een wat meer dan bij de ander. Ja. En, ehm. Uh, uh, okay, ik denk dat, dat daarom uh, uh, sp ja, het spul zo gemaakt is dat die. Uh, uh, beter op, op de ogen nou, op, op de oren aansluit. Als je een wat duurder koptelefoon hebt, uh, uh, dan is dat allemaal uh, wat, wat beter geregeld. Maar bij de goedkopere modellen, daar uh, ja, heb je vaak toch te maken met een wat minder uh, geluidskwaliteit. En om daar toch maar zo, zo optimaal mogelijk uh, kwaliteit te krijgen, dan uh, hebben ze de, de, de, de, de luidsprekers uh, zo geplaatst dat die uh, ja, dicht bij het uh, oor zijn. Kijk, hey Bert. Ja. Als je dan met een vrachtwagen vol frisdrank rijdt, mag je dan over uh, uh, drempels? Uh, ja, je mag over drempels. Maar dan ja, moet je heel zachtjes, want anders dan, als je schudt met de frisdrank, dan, uh, dan uh, gaat het mis. Dus, nou, ik zou denken. <lacht> nou, in ieder geval, wat ik bij heb, daar zit, daar zit, zit geen koolzuur in. Dus dat uh, rijdt wel lekker door, maar. Ik ah. doe op drempels wel voorzichtig, ja. Oké, okay, nou dat is fijn om te weten, ja. Nou, nou goeie reis Bert. Dankjewel. Oké, okay, dag dag, hoi. Petra, goeienacht. Hallo Astrid. Dat is lang geleden. Ja, ik was wakker. Ja, wat ben je aan het doen dan? Uh, eigenlijk ben ik op weg naar bed al een uur. <laughs> maar het wil nog niet echt hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Maar uh, ik dacht, ik heb eigenlijk wel een vraag. Oh, nou kijk, wat fijn. Ja, ik heb vandaag geen antwoorden, want ik weet niks van koptelefoons en bruine inkt. Nee, ik dacht nog misschien uh, dat er een link te leggen is tussen de, van de frisdrank naar jouw slijterij, maar dat... Uh... Nou, nee. Dat nee. Is het <laughs> nou, kom maar... Nee, eh, ik, ja. ik vroeg me af, ik zat me eigenlijk een beetje druk te maken, want ik zat wat nieuws te lezen vanavond, wat ja. nieuws bij te lezen. En uh, er was vandaag in het nieuws dat Equens, uh, e of Equens uh, hoe je het ook uitspreekt, dat is uh, die uh, verwerker van al die uh, pinbetalingen. Ja. Die uh, is van plan om uh, die gegevens van al die pinbetalingen uh, te gaan uh, vermarkten. Dus dat wil hij verkopen aan uh, uh, grote spelers uh, in de markt. Waarbij uh, dan zou het wel geanonimiseerd zijn. Maar dan uh, kun je dus uh, eigenlijk als winkelier kun je gegevens kopen. En dan kun je dus zien uh, uh, hoeveel die klant uh, uitgeeft. Maar ook wat diezelfde klant bij de concurrent uitgeeft. En uh, ik vind het uh, ten eerste uh, helemaal schandalig. De, de, ik vind dat gewoon niet kunnen. Ik denk mm. van, nou ja, dan gaan we weer wel met z'n allen contant betalen als het zo is. Want daar <lacht> hebben ze niks mee te maken. Maar wat ik me eigenlijk veel meer afvraag... Eh, die e die zegt wel zo van, eh, wij gaan dit in de markt zetten... en dan krijg je een discussie tussen e en de banken of dat juridisch wel kan. Maar degene die betalen voor die pintransacties, dat zijn de winkeliers. Hè? Dat zijn de ondernemers die de, die de betalingen ontvangen. Dus je wil weten uh, of je een deel krijgt? Nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. Ik wil gewoon weten eigenlijk uh, van wie zijn nou die gegevens? Want als equens dus de gegevens gaat verkopen van mijn klanten, want mm -hmm. dat is dus zo, hè, ja. dan, uh, uh, uh, dan kan ik dan equens aanklagen van uh, dat ze dus iets verkopen wat van mij is en niet van hen is. Maar jij bent weer klant bij equens. Ja, maar ik betaal hen voor het verwerken van de gegevens. Ja, precies. En ik betaal de bank... Ook voor het verwerken van de gegevens, want ik betaal per transactie. En ze verplichten me om een automaat te kopen, waar ik voor. Dus ik betaal het betalingsverkeer. Ja. En dan. En, ja, ik zeg nu ik, maar de ondernemer, dus de ontvanger betaalt het uh, betalingsverkeer. De consument die mag daar gratis gebruik van maken, hè, want het is een, een service. Ja. Uh, maar uh, van wie zijn dus die gegevens juridisch? Want uh, dat klinkt allemaal wel leuk dat je dat kan gaan vermarkten, omdat je de gegevens hebt. Ja. Maar als jij dus in opdracht van mij die gegevens verwerkt, want, want ik heb een contract met die mensen dat zij die gegevens verwerken... en zorgen dat het op mijn bank komt en dat het bij de consument van hun bankrekening afgaat. Hè? Zo werkt het. En daar betaal ik voor, per betaling. Dan kan het toch niet zo zijn dat als ik het betaal, iemand anders die gegevens kan verkopen? Hmm. Nou, er valt een hoop over te zeggen, denk ik. Laat ik het niet doen. 0800-1121. Petra? Ja? Hoe gaat het met je boek? Uh, dat komt uh, toen, jullie uit. <laughs> oh, wat snel al, ja. Nou, hartstikke ja, en, goed. Uh, jij hebt ook nog een pagina in mijn boek. Ja, met, uh, met waar ik verstand van heb: chocoladetaart. Ja, ja, er staat een chocoladebom in. <laughs> maar goed ik, goed, ik denk dat me, mensen niet snappen dat dat in dat boek ineens staat. Want het is uh, uh, uh, uh, uh, een yeah. ja. Uh, moet ik zeggen wat voor boek het is? Dan ja, zeg maar, maar. Maar wel een beetje, beetje snel, want anders kom ik niet aan mijn vragen en mijn antwoorden toe. Maar doe maar even ah, snel. oké. Okay. Ja. Nou, dit uh, uh, uh, uh, uh, uh, is mijn tweede boek. En eigenlijk is het vervolg op het eerste boek. En het gaat eigenlijk over de netwerkeconomie. Waarin uh, internet tegenwoordig een grote rol speelt. En uh, hoe je dat uh, uh, medezakelijk uh, ook kunt inzetten. Dat is een beetje in het het verhaal. Ja, en je hebt alle hoofdstukken gelardeerd met recepten. En ik heb een recept via crowdsourcing ja. uiteindelijk. Ja omdat je, omdat je, ook als je online bezig bent, je moet wel wat te vertellen hebben. En ik heb het dus altijd over eten en drinken. En daarom heb ik het opgebouwd als een diner. Dus elk hoofdstuk heeft een gerecht. En jij bent het dessert. Ik ben het dessert. Dat voelt heel goed, inderdaad. Dat voelt heel goed. Maar 10 juni komt hij uh, uit. Ja, Oké, okay, hou ja. ik het in de gaten. Dankjewel, Petra. Oké, okay, goeien. Goeienacht. Doei. 0800-1121. Tom, goeienacht. Goeienacht, Hallo. Uh, uh, ik, ik had een vraag, een beetje een specifieke vraag, oh. al een tijdje. Dat gaat over, dat gaat over de, ges, de geschiedenis van de omroep. Daar heb ik wel oh, een beetje en ik heb het ook wel eens een beetje uh, van deel meegemaakt, ook zelf. Ik ben 68. <laughs> ja. uh, uh, het is zo dat uh, vroeger noemden ze de, de, de, zeg maar het programma van Radio 4... Tegenwoordig. Hm. Dat noemden ze toen de afdeling ernstige muziek. En <laughs> Echt waar? Dat, heb ik, dat heb ik heel vreemd gevonden. Want, uh, laten we zeggen, een minuet van Haydn of uh, opgewekte muziek of onstuimige muziek: dat is toch niet allemaal ernstige muziek? En omgekeerd, hm. er is in, in de kleinkunst, cabaret zeg maar, en, ja. uh, en, en en de populaire liedjes zijn ook uh, uh, best wel liedjes met een heel ernstige tekst. Dus ja. het, is een, het is een niet onderscheidend criterium, zo zou ik het zeggen. Nee, ja, dus waarom ze het vroeger ernstige muziek noemden? Ja, uh, de afdeling dan, hè? De, de afdeling verzorgde het dan. Ja. Misschien zijn de mensen uit De, de, afdeling, de tijden... afdeling ernstige muziek. Ik zou er echt zo graag willen werken. Ja, Zouden daar ja. nog naambordjes van zijn? Ik, wil echt, ik heb geen kantoor, maar ik zou graag een naambordje willen hebben met Astrid Jong, afdeling Ernstige Muziek. Die zijn misschien wel opgeslagen, het voordeel maar die zijn misschien opgeslagen in het... Het beeld en geluid, het Omruk museum. Dat... En dan hebben we nog één zinnetje over kleuren. En dat oh. gaat euh, met name dan twee kleuren, rood en, en blauw. Ja. Ähm, daar, daar, ik heb dat opgezocht even in de, in de tussentijd. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Of daar is onderzoek naar gedaan, in ieder geval, met name in Canada. En dan zeggen ze over het algemeen: rood eh, dringt je meer op als kleur. En dan nou hebben we een mooi gedachte-experiment. Je kunt dan met papier en zo, welke vragen je dan, woorden je dan zo opschrijven. Maar je moet je maar eens voorstellen dat je in een ziekenhuiskamer komt, ja. daar, daar, ben je, daar ben je opgenomen, en alle muren zijn rood. Dat kun je toch bijna niet voorstellen? Nee, dat is, daar zit wel wat in. En en die zijn waarschijnlijk allemaal blauw. Want blauw staat voor openheid en en, en avontuur. En, en uh, ja. En ik heb ik heb dat dus de, de proef op de som genomen. Allerlei kleuren rood van verf uh, ja, ja, opgespeerd. Ja, ja. En allerlei kleuren blauw. Echt waar? En ik, Heel grappig effect. Maar waar, Tom? Wat heb je. Wat heb je, je, je als als je tegendingen. Ik heb gewoon een, een papier gepakt. En, en, en mijn, mijn krijtjes en mijn waterverf en zo. Ja. Allerlei kleuren. Rood. Dat is ja. dan. Ik heb dit Italiaans eronder gezet. Pericolo. En in allerlei kleuren blauw. Avontuur. Ja. En dat, dat, dat geeft het weer. Die twee kleuren. En van andere kleuren weet ik niet veel. Ja, maar rood is, natuurlijk, rood is natuurlijk ook de kleur van gevaar. Ik bedoel, een rood stoplicht is ho-stop... Uh... Ik kan het je opsturen, ja. uh, een paar jaar. En uh, je moet je ook maar eens voorstellen, een, een, een, een, een kroegje, als je daar komt, met, met rode wanden. kun je ook bijna niet voorstellen. Wel bijvoorbeeld, een McDonald's met veel rode, ja. ook nog geen reclame, Mark. Heel... Nee. Nou, dat is geen reclame hoor, dat ze de rode muren hebben. Oh, nee, oh nee. Toch? nee, maar ik bedoel dat ik de naam noem. Maar, nou. uh, uh, dus dat is het eigenlijk. En ze hebben het ook wel eens geprobeerd met... Uh, dat staat er dan... Met anagrammen, ik weet niet precies wat het is... Maar met woorden die je omdraait. En mensen die... Even kijken hoe staat het Mensen die dan een rood vel hadden... Ja. Die uh, namen veel woorden op... Die te maken hadden met gevaar en waakzaamheid. En mensen die uh, blauw hadden... Ja, dus wat ik zeg, hè, openheid, durf, avontuur ja Nou, dat, dat is het. Nou. Had ik te melden op. Ja, het, het sluit niet helemaal op de... aan op de vraag, maar het is toch leuke informatie. Zeg je? Nou, dat het een uh, leuke toevoeging is. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Da Dankjewel hè, Tom. Ja, Tom hangt op en ik draai Ernstige Muziek van Marco Borsato. Rood. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.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 En ik weet, vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood van blauw. Van heel mijn hart voor jou. Smeel van de rood bedenk de en dat ik van rood van Marco Borsato was dat 0801121 dat nummer kun je bellen als je wilt uh, doorgeven hoe je bruine vulpen inkt kunt maken en dan het liefst met behulp van galleszuur. 0801121 ook als je weet wie de vertaling heeft gemaakt van het liedje van Reinhard Mei als de dag van toen of als je Andrea kunt vertellen hoe de regenboog is samengesteld en uh, Petra wil weten als gegevens van Pim Bet Verkocht worden door het bedrijf dat dat regelt, mag dat dan zomaar? Zijn die gegevens wel van dat bedrijf? En Tom wil weten waarom de afdeling Radio 4 vroeger de afdeling Ernstige Muziek heette. Goeie vraag. 0801121. Bob, goeienacht. Goeienacht. Met de Drukker en Jaco de Drukker. <laughs> Met z'n tweeën tegelijk? Ja, Houkenchasseur. Maar uh, ik heb een bijrijder meegenomen voor vannacht, anders kan ik het niet aan, hè. Nee, dat Moet begrijp ik. ik. Het blijft natuurlijk een zware toestand. Ja, ja. Maar even een vraag. Die lust graag weer. Wat? Hij lust graag beer, zoals de meeste chauffeurs. Jacco lust graag bier, begrijp ik. Ja, ja. Maar die, ja. Uh, die wil weten, dan heb je hoegaard de wit bier. Ja. En het smaakt in de zomer veel lekkerder dan in de winter. Hoe komt dat? Is dat echt? Ja, die zei dat is. Hij nou, denkt ook allerlei soorten bier, maar vooral het Dat smaakt in de zomer, netter ja. als in de winter. Oké, okay, maar uh, het zou nu eigenlijk officieel bijna zomer zijn, maar het voelt, ja? voelt als winter. Hoe smaakt het bier op het moment? voor de winter. Ik voor de ja. Nou ja. goed, ja, ik versta ja, je nu. Dat is in ieder geval de vraag en de, de, de winter het gewoon, ja. Het ja. is wel speciaal beren, maar de winter smaakt het zoveel, maar het lekker. Ja, oké. Okay. Nou, je bent heel slecht te verstaan, maar de vraag is doorgekomen. Ik ga op zoek naar een antwoord. Dag Bob, goed aan Jacco. Ja. Wachten, hoor. ik heb nog een, een... Wat? Even, dank ik. <laughs> of niet? Ik versta er echt helemaal niks van, Bob. Dit is echt de slechtste verbinding sinds maanden. En nu? Ja, beter. Nou ja, dat is wel beter Dat was dus over dat bier, want les de lessen we bier en dan over de regenboog. Dat is natuurlijk altijd eigenlijk dezelfde kleur, want dat is natuurlijk gewoon een teken dat er nooit geen... Want er is één keer een zonvloed geweest dat heel de wereld onder water stond. Ja. Dat is gewoon een teken natuurlijk dat het nooit meer komt. Dus als het goed is die altijd gewoon hetzelfde. Ja, want dat lijkt me ook een hele logische kwestie van oorzaak en gevolg. Ja, en moet je nou een raad wat hieruit doen of niet? Is het bier? Nee, het is geen bier, want ik lust zelf geen bier, dus... Oh, jij, jij rijdt alleen met spullen die je zelf lust? Nee, nee, nee dat ook niet. Nou, is, ik lust het wel. Het is ik, wel... Ik, ik, ik lust het wel. Is het ijs? Nee. Oh, is het... Um, kun je het drinken? Nee. Kun je het eten? Ja. Um, um, mm, ga je naar de supermarkt? Uh, uiteindelijk gaat het naar de supermarkt, ja. Oh, maar nu nog niet. Um... Nee, nu nog niet. Is het vlees? Ja. Is het, is het nog levend vlees? Niet meer. Ah. Het is al overleden. Zijn het dode varkens? <laughs> nee, oké. Okay. Uh, het, zijn, het, uh, zijn het koeien en dus eigenlijk paardenvlees? Nee, nee, nee, nee. nee het oh. is ook geen paardenvlees. Zijn het bitterballen? Nee. Is het chips? Oh nee, het is vlees. <laughs> oh, <Top>. Ah, echt? <laughs> Ja. Rij je met dode kippen? Ja, lekker hè? Bevroren? Nee, niet bevroren. kip kippen. Net van de kipfabriek is er één keer in de verpakking gegaan en gaat nu... dan ga ik naar Nederland, dat is in Zeeland. Ja. En dan stap ik over en dan gaat mijn collega naar Noord-Frankrijk, die brengt het bij de Lidl. Oh, bij de Lidl. De, de, de, zijn ze al geplukt? Ja, ja ze zitten al helemaal in de verpakking. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben helemaal bij. Dankjewel, Bob. En we zijn natuurlijk een Zeeuws duo, dus willen we willen nog graag, als het kan zo horen, de Zeeuwse kust van Bluff. <laughs> Echt waar? Ja, tuurlijk. Wil je die graag horen? Die willen we wel graag horen, ja. Want je mist de kust een beetje. Nou, nu zijn we zo ver aan het land, dan missen we de kust al, ja. Echt waar. Dat is wel heel schattig. Nou ja, weet je, ja, normaal lied. het is vijf voor vijf, eigenlijk draai ik helemaal geen muziek op het moment. Maar ja, als Bob en Jacco het vragen... Tot zes uur nog onderweg, dus het kan nog wel even. Oh, dan kijk ik of ik er voor zes uur tijd voor heb. Goed? Dat zou goed weten. Prachtig. Ah. Oké, okay, dag Bob. Goeie uitzending. Hetzelfde. Yo, dag Jacco. Dag. Jacco. Dag, dag. Dag kippen ook. Dag. Bluff. De zoute zee slaakt een diepe zilte zoek. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. man slaat soms onverwacht, maar zeker om de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. De Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten feest te krijgen. En van eten slechts nog zwijgen, als ze zat zijn en voldaan. Dan weer rustig slapen gaan. De kus, kust, waarin ieder onbewust in het tuin wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verpaard, maar er is niets aan de hand.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 Hier aan de kruis. Dank je Maakt me een beetje zorg van Bob. Want ik ben bang dat hij toch iets, iets te hard naar zijn voet op, de, op het gaspedaal is. Dus een beetje hou je aan de snelheid, hè Bob? Voorzichtig rijden, zeeuwen onderweg door het land. 0800-1121 is het nummer dat je gewoon kunt blijven bellen als je een vraag hebt. Of een antwoord hebt op een van de vragen. Bijvoorbeeld hoe je vulpen inkt maakt, die van kleur bruin is. En dan het liefst gemaakt met galluszuur. En bijvoorbeeld als je weet waarom Radio 4 vroeger de afdeling ernstige muziek werd Genoemd. Nou, en die vraag van Bob dus van zojuist, of eigenlijk van Jacco... wit bier smaakt beter in de zomer. Hoe kan dat nou? Als dat waar is tenminste 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max.